Op basisscholen in Alphen krijgen leerlingen vandaag begeleiding van de GGD. De winkels en winkelcentrum De Hidderhof gaan vandaag nog niet open. Bedrijven nemen niet genoeg veiligheidsmaatregelen voor werknemers die met verontreinigde grond werken. Dat zegt de arbeidsinspectie. De inspecteurs bezochten plekken waar met verontreinigde grond of bakkerslip wordt gewerkt. Bij 53 van de 61 controles was niet alles in orde. Vaak letten bedrijven wel op de milieuregels, maar niet of nauwelijks op de veiligheid van hun medewerkers. De Libische leider Gaddafi heeft een voorstel geaccepteerd voor een oplossing van het conflict in het land. Een delegatie van de Afrikaanse Unie, onder leiding van de Zuid-Afrikaanse president Souma, wil dat een staakt het vuren een serieuze kans krijgt. Er is ook gesproken over een mogelijk vertrek van Gaddafi, maar de uitkomst daarvan is onduidelijk. Minister Verhagen roept ICT-bedrijven op niet zomaar aan alle landen internetfilters te leveren. Het moet zeker zijn dat de techniek niet wordt gebruikt om de vrijheid van informatie in te perken. Onderdrukkende regimes als China en Iran kunnen de internetfilters misbruiken, zegt Verhagen. Hij praat binnenkort met de betrokken bedrijven. Verhagen wil in de Europese Unie afspraken maken... over de verkoop van filtertechnologie. Prinses Ariaan gaat vandaag voor het eerst naar school. De jongste dochter van prins willem alexander en prinses Maxima... werd gisteren vier. Ze komt in groep 1 van de Bloemkampschool in Wassenaar... waar ook haar zusjes Amalia en Alexia op zitten. Het weer eerst nog mist, later overal zonnig. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NOS Radio 1 Journal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Maandag 11 april, goedemorgen. Zulke schietpartijen komen toch alleen voor in landen... waar veel wapens in omloop zijn? Nou, niet dus. Het gaat vanochtend vooral over het drama in Alphen aan de Rijn. Onze verslaggever Joris van der Kerkhoff is in de stad... en bij het winkelcentrum waar iedereen probeert... de draad van het dagelijks leven weer op te pakken. Het wordt een verslag van de herdenkingsbijeenkomst van gisteravond... en we praten met de burgemeester van Alphen, Bas Eenhoorn. We praten ook maar met de voorzitter van de Club van Schietverenigingen... want we willen wel weten waar je aan moet voldoen... om een wapenvergunning te krijgen... Nederland. Spreek ook de adviseur crisisbeheersing Wouter Jong. Hij staat burgemeesters bij, bij ingrijpende gebeurtenissen. En hoogleraar criminologie Willem de Haan is te gast na half acht. We vergeten Libië niet vanochtend. Gaddafi praat met de president van Zuid-Afrika om tot een oplossing te komen voor de situatie in Libië. Lex Runderkamp doet verslag van de strijd van de opstandelingen vanuit Bengazi. En in Ivoorkust is voormalig president Bakpo nog steeds niet vertrokken, ook niet verdreven. En gevochten wordt er ook nog in Abidjan. Vanuit die stad doet Pauline Bak straks verslag. Het kabinet Rutte bestaat deze week een half jaar. Het voetbal van afgelopen weekend. En Hebke Zonderland won goud en zilver op het ek turnen in Berlijn. Dat er meer in het Radio 1-journaal tot half tien. U kunt ons dus ook volgen via internet. Ga dan even naar nos.nl. Mocht u nou vragen of opmerkingen hebben, bijvoorbeeld over Alfen, dan kunt u terecht op onze Twitter-account. Het adres is nos radio 1 in Alphen en de Rijn hebben 5.000 mensen gisteravond stilgestaan... bij de schietpartij van zaterdag, waarbij zeven doden vielen, inclusief de daden. Slachtoffers werden herdacht met een minuut stilte, het leggen van bloemen en toespraken. Onder andere van burgemeester Eenhoorn. Een moment waarop iemand zoveel van ons zo geschokt heeft... dat er mensen zijn omgekomen, zoveel slachtoffers zijn gevallen hier in de Ridderhof, door een zo zinloze daad. Eenhoorn sprak van een zwarte dag die diepe wonden heeft geslagen. Hij citeerde de laatste vier regels van een gedicht van Bert Schierbeek. Hij schreef een gedicht over de dingen die ons kunnen overkomen... en zegt dan, kijk, het is veel erger dan je denkt... Als je denkt, is het nog erger. Burgemeester prees een aantal inwoners van Alphen... die aanwezig waren bij de schietpartij. Hij noemde ze de helden van de Ridderhof. Ik weet, en dat wil ik ook met u delen... dat er een aantal van onze Alphenaren... terwijl de schietpartij aan de gang was... met gevaar voor eigen leven... en een daarvan is daadwerkelijk ook omgekomen hebben geprobeerd het leven van anderen te redden. Koude rillingen gaan je over je lijf als je bedenkt... wat zij hebben gedaan om anderen te redden anderen te helpen. Dat is burgemeester Eenhoorn. Premier Rutte was ook bij de herdenking gisteravond. Hij noemde de schietpartij een onbeschrijfelijke daad van een eenling. Heel Nederland is geschokt en rouwt met jullie mee. Heel Nederland staat om jullie heen. Ik wens u alle kracht... en ik wens jullie alle sterkte. Premier Rutte... hij sprak met mensen die bij de schietpartij aanwezig waren... en hij luisterde vooral. Maar toen een, kwam een mevrouw de winkel uit... en ik zei, ga naar binnen. Ja. En toen schoot hij de dood. Want toen kon hij net op tijd de en Ja, sorry. Maar, nee, uh, nou, en, en, en, toen, en toen had ik mijn rode kruis getraaid. Toen ben ik daar naar die andere twee gegaan om te kijken of ze dood waren. Ja. Nou En toen was er niemand. Toen heb ik de boel afgezet met de politie. Uh, Eén. En, en nou ja, toen hebben we anders gedaan wat in mogelijkheid was. Maar het is niet leuk, hoor. Verschrikkelijk. En, en, en dit zal je ook nog wel even bijblijven. Uh, ja. ja, sorry. Ja, nou, heel veel sterkte. Deze uitzending veel aandacht voor het drama in Alfa aan de Rijn... en ook de herdenking van gisteravond straks een uitgebreid verslag. De Libische regering heeft een zogeheten routekaart geaccepteerd... die moet leiden naar een oplossing voor het conflict in het land. De Afrikaanse Unie stuurde gisteren een delegatie van presidenten naar Tripoli. President Zuma van Zuid-Afrika na zijn ontmoeting met kolonel Gaddafi. I think it is sufficient for me to say that, that the Liênes de delegation que la délégation du frère guide de la révolution have accepted the roadmap as presented by the high panel a of AU a accepté la carte qui lui a été soumise par le panel de l'UA de delegatie bespreekt vandaag het plan met de opstandelingen in Benghazi. Het vredesvoorstel bevat humanitaire hulp... en een dialoog tussen de partijen over politieke hervormingen. Volgens Zuma gaat het ook om een routekaart naar een staakt het vuur. We zijn ook in de communiqué, en in de communiqué, ook... Also... maken een koel... Call... We hebben NATO... lance... een appel aan Lothan... See... om de bombings om het bombardement te er is gesproken over een mogelijk vertrek van Gaddafi, maar het is onduidelijk wat daar is uitgekomen. Gaddafi haalde de delegatie zelf op van het vliegtuig, maar hij werd toegejuicht door aanhangers. Ondertussen gingen dit weekend de gevechten gewoon door, vooral in Ajdabiya. Het lukt geen van beide partijen echt een doorbraak te forceren. Later weer. Secretaris-generaal Ban Ki-moon van de Verenigde Naties heeft de aanvallen van VN-troepen in die voorkust verdedigd. Gisteren namen helikopters de residentie van zittend president Bakbo onder vuur. Doel was het uitschakelen van zwaar geschut, waarmee eerder VN-personeel, burgers en troepen van de gekozen president Watada werden bestookt. Ja. De VN kreeg bij de aanval hulp van Franse troepen. Bakbo's residentie in Abidjan is zwaar beschadigd. Volgens een woordvoerder van Ban Ki-moon in Ivorius zal de VN alles doen om de rust terug te brengen. Een heel difficult situation, very difficult living condition in their own homes. So that's why we want to uh, prevent the use, the continued use of heavy weapons against the population. So at least they can come out and lead a normal life. Onrust in de Arabische wereld houdt aan. In Syrië zijn bij betogingen opnieuw doden gevallen. In de kustplaats Banias schoten ordentroepen vier demonstranten dood. Volgens ooggetuigen zijn er ook tientallen gewonden. En in Egypte wil justitie de opgestapte president Mubarak verhoren over de vermeende corruptie en de dood van demonstranten in het land. Maar op de televisiezender Al Arabiya zei Mubarak dat hij zich zal verdedigen tegen aantijgingen van corruptie en zijn reputatie zal herstellen. En dan nog Jemen, daar neemt de druk op president Saleh nog verder toe. De zes omringende golfstaten willen dat Saleh de macht overdraagt aan zijn vice-president. Ook gisteren werd er weer gedemonstreerd tegen zijn bewind. Waar de troepen sloegen die betogingen met harde hand neer en daarbij vielen tientallen gewonden. Dan naar Peru, daar lijkt de linkse oud-legerchef Humala de winnaar te zijn van de presidentsverkiezingen. Volgens exit polls op de Peruaanse televisie zou hij kunnen rekenen op meer dan 30 van de stemmen. Keiko Fujimori 21,4%. Pedro Pablo Kuczynski 19,2%. Virtual empate. Technical. Omdat Humala geen meerderheid heeft... zal hij het in juni een, in een tweede ronde moeten opnemen... tegen de liberaal Keiko Fujimori. Zij is de dochter van oud-president Alberto Fujimori... die in de gevangenis zit voor corruptie. In Japan wordt vandaag op veel plekken een minuut stilte gehouden, precies een maand na de verwoestende aardbeving. Onder meer op scholen en kantoren worden de slachtoffers gedacht. Deze bejaarde man is ervan overtuigd dat het land weer zal herreizen. Maar het Premier Khan is op reis door het rampgebied en heeft de slachtoffers beloofd dat de regering ze niet in de steek zal laten. Tientallen buitenlanders hebben Japan verlaten uit angst voor radioactieve straling en dat merk je ook in de klas. Five people have left and I only know one that is not coming back. Bij de kerncentrale in Fukushima wordt vandaag begonnen met het weghalen van brokstukken die besmet zijn met radioactieve straling. Een achtervolging door de politie is in het Brabantse Ravenstein geëindigd in een schietpartij. Achtervolging begon in Apeldoorn. Daar sloegen twee mannen op de vlucht naar een inbraak, zegt een woordvoerder van de politie. Dat heeft uiteindelijk beslag gekregen onder Ravenstein op de Dopenweg. En daar werd door de politieauto's de auto van de verdachte Klemming gereden. En daar is ook een aanrijding gebeurd tussen een politieauto en deze auto... En bij de aanhouding van de twee inzittenden is door de politie gesloten. En een van de inzittenden werd in het bovenlichaam geraakt... en is naar het ziekenhuis gebracht. De andere man is aangehouden. Dan nog eventjes naar de beurs. Afgelopen week sloten ze in Amerika in Mineur door stijgende olieprijzen. De Dow Jones eindigde tweediende procent lager. De Nasdaq verloor ruim een half procent. In Europa deden ze het wat beter, met maximaal 18% procent winst. De AX bleef achter. En dat kwam door een winstwaarschuwing van TNT-post. Een verloor 0,1 Dan nog eventjes naar Japan. De Nikkei in Tokio is al weer uren open. Staat op een lichtverlies op dit moment. Tot zover dit nieuwsoverzicht. U kunt dat nog eens beluisteren via onze website. NOS.nl slash Radio 1. Daar vindt u de podcast. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Ooster. Twaalf minuten over zes. De Ierse band U2 toert nog altijd over de wereld met hun 360-degree-concert. Gisteravond waren ze in Brazilië, in Sao Paulo. En Met dat optreden heeft de groep twee records gebroken... die op naam stonden van de Rolling Stones. Ten eerste zijn er nog nooit zoveel tickets voor een concert verkocht. En verdiende de Ierse band daarmee 700 miljoen dollar. En dat is dan weer ruim 100 miljoen meer... dan de Rolling Stones verdiende met hun tournee. Miss you u two met with or without you. Kwart over zes geweest, u luistert naar het NOS Radio In Journaal. Het drama van Alphen aan de Rijn van zaterdag. Daarvoor veel aandacht. Deze uitzending van het Radio 1 Journaal vanochtend in de stad. Zal het niet makkelijk zijn, maar het dagelijks leven moet wel weer opgepakt worden. En in Alphen aan de Rijn is vanochtend Joris van der Kerkhof. Joris, goedemorgen. Goedemorgen, Marcel. Wat ga je doen? In ieder geval eerst kijken bij het, bij het winkelcentrum. Het winkelcentrum waar gisteren die, die 5000 mensen herdachten wat er de dag daarvoor allemaal gebeurde. Het winkelcentrum bij de wijk waar in ieder geval de vogels wakker zijn. Waar de mensen, als je naar de, het licht in ieder geval in de, in de huizen kijkt, nog over het algemeen in alle rust zijn. De straat. Uh, voor de plek waar de uh, herdenking werd gehouden, de straat... Uh, voor de plek waar nu alle kaarsen staan. Daarin, op die straat staat ook uh, nou een klein vijftigtal uh, kaarsen... voor uh, de kaarsen die het in ieder geval uh, nog doen. Uh, bij die uh, overkapping van het winkelcentrum... het hele weekend in beeld geweest. Uh, rest in peace, met uh, twee hartjes uh, daarbij. Daarachter uh, is uh, de geldautomaat en dan... Uh, de duizenden kaarsjes, uh, de teletjes die over het algemeen allemaal uh, uit zijn, uitgebrand uh, of uitgewaaid. En de duizenden andere kaarsjes, nou, duizend andere kaarsjes uh, waarvan een deel uh, nog brandt. En die tekst over dat uh, waarom en waarom, uh, het hele weekend uh, in beeld geweest. Een kaarsje staat daarbij, een kaarsje in de Ridderhof, duisternis, het brengt sfeer en droefenis. Als een kaarsje voor iemand brandt, is er vaak meer aan de hand. Dat is een tekst die nog, die nog een heel eind verder gaat. Veel aandacht voor uh, het rusten van de, van de mensen die, die zijn overleden. Mensen die uh, een zachte rust uh, wordt, uh, wordt toegewenst. En uh, plastic met heel veel tekst uh, daarin. En dat is uh, voor een belangrijk deel over uh, een aantal kaarsen uh, heen gelegd. En dat is dus verbrand en niet, uh, niet of nauwelijks te lezen. Rustzacht uh, wordt er uh, gezegd. En heel veel, heel veel bloemen. En je kunt hier luisteren. Naar de vogels. Je kunt hier kijken naar de kaarsen. Maar je kunt het ook, uh, je kunt ook ruiken aan die kaarsen. En de samenreuk uh, van kaarsen en bloemen. Is een, uh, is een hele bijzondere hier. En je kunt ook nadenken over, uh, over de bijeenkomst van gisteravond. die hier was. al die duizenden mensen die hier stonden uh, met hun kaarsen. en die luisteren naar de minister-president. en de burgemeester van Alphen en de Rijn. 9 april is een hele zwarte dag. Sommige gebeurtenissen zijn niet in woorden te vatten. Dit is zo'n gebeurtenis. Ik weet, en dat wil ik ook met u delen... dat er een aantal van onze alvenaren. terwijl de schietpartij aan de gang was... met gevaar voor eigen leven... en één daarvan is daadwerkelijk ook omgekomen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 Is het nog erger? De burgemeester van Alphen aan de Rijn later ook in deze uitzendingen te horen. Um, bij het winkelcentrum, de Ridderhof in Alphen aan de Rijn, waar als je doorloopt. Van de kaarsjes die er zijn, de bloemen die er zijn... kun je naar de ingang van het, van het winkelcentrum lopen. Daar is nu nog een, een ijzeren hek met, met zwart plastic daarvoor. Daar kun je niet doorheen kijken. Dat zal de loop van de dag nog wel zijn... dat je daar, dat je daar niet doorheen kunt kijken. Het winkelcentrum gaat vandaag nog niet open. Joris van der Kerkhof bij de Ridderhof in Alfa aan de Rijn. Hij gaat in ieder geval ook nog naar de lokale omroep en naar het wijkcentrum daar in de buurt. En u hoort het al even. Wij spreken later in deze uitzending met de burgemeester van Alfa aan de Rijn, Bas Eenhoorn. Ander nieuws. Een bloemkool, kaas, brood en jam. ambachtelijk geproduceerd en uit de regio. Dat is zo'n beetje de gedachte achter Landmarkt. Een nieuw soort supermarkt in Amsterdam-Noord. Tientallen boeren leveren rechtstreeks aan deze winkel. Initiatiefnemers willen op deze manier de afstand tussen de boer en de consument verkleinen. De vraag is natuurlijk of dat gelukt is. Verslaggever Jeroen Schutteijs ging eens even kijken. Ja. Is hij gerookt of is hij gestoomd? Nee, nee, gerookt. Dit is de beste makreel die je in heel Nederland kan kopen. Oh, ja, ja. Er is maar één bedrijf die dat nog doet. Okay. Je ziet hem ook, moet je kijken. Ja, okay. Ziet u het? Thijs van banning van landmarkt. Is dit nou een supermarkt? Wij noemen het een overdekte marktplaats. We kijken vooral naar de overdekte marktplaats zoals je die wel in Spanje ziet. Waar eigenlijk allerlei fresh specialisten producten zelf produceren of uit de regio halen. En die op de markt verkopen. We zijn vooral geïnspireerd door dat concept. Dus niet zozeer het concept van de strakke Noord-Europese supermarkt. Waar alles he, gedrild en fabrieksmatig is voortgebracht. U wil de afstand tussen de consument en de boer verkleinen. Hoe zit dat? Nou, u ziet bijvoorbeeld hier, een, uh, dat is dan geen boer maar een molenaar. Het zijn producten van de Weespermolen en Korenmolen De Vriendschap. En ons gedachtegoed is dat deze molenaar, die, die zit hier 10 kilometer verderop... we halen het product hier naartoe en op die manier laten we onze klanten kennis maken met die producten. Niet op een manier, ik ga er af en toe eens in, de, hè, eens in het jaar ga ik eens even een uitstapje doen... Echt om dat juist in het dagdagelijkse voedingspatroon van mensen te gaan integreren. Biologische producten, producten uit de regio, producten direct van boeren en op een ambachtelijke manier geproduceerd. Altijd vanuit het gedachtegoed om het alledaagse, laten we zeggen de aanmerken die, die wij ook verkopen, maar om die te gaan vervangen. Dat is ons ambitie. Wat zegt u nou? Aanmerken vervangen? <laughs> ja, dat zeg ik. Wij, eh, wij geloven dat het fantastisch is om een meel van een korenmolen te winnen. Dat het een heel leuk alternatief kan zijn voor bijvoorbeeld paneermeel van, uh, van Houst of van Koopmans. Het is ontzettend leuk om een geïnspireerd product, gemaakt door ambachtsmannen, gemaakt door boerderijen en in kleine productieruimtes, om die te consumeren in je dagdagelijkse patroon. Uh, dat schap begint al leeg te raken. Ja. Uh, die molenaar die denkt misschien, het is wel even mooi geweest. Ja. En dan stort uw aanvoer. Dat, dat wordt inderdaad een uitdaging. En dat is iets waar wij de komende hè, jaren laten we het zomaar zeggen heel erg in gaan leren om zo'n efficiënt mogelijk logistiek systeem te organiseren. Want uiteindelijk is het nu natuurlijk zo dat je niet met hele grote vrachtwagens rijdt, maar met hele kleine busjes naar individuele boeren. En daar haal je niet hele pallets vol met de handel op. Nee, je haalt één pallet op, mevrouw. Wat vindt u er nou van? Ja, ik, voor mij is het geweldig. Gaat u hier terugkomen? Zeker. U kijkt met een kritisch oog naar de kassabon. Denkt u nou van, na, hmm, hmm, vindt het wel een beetje duur? Nee, nee, het valt me mee de prijs. Ik vind het echt geweldig verse vis en de kaas. En uh, ik, vind, uh, gezellig. Gezellig. ik vind het echt gezellig. Echt een aanwinst. Echt waar. Ik vind het geweldig. Ik zal hier zeker vaak komen. We hebben ongeveer 50 boeren... en ambachtelijke producenten uit de buurt. Niet allemaal uit de buurt. We hebben niet alles in die buurt kunnen vinden. Goed, een goed voorbeeld daarvan is... we hebben melk uit de buurt in flessen. Maar we hebben geen melk in pakken gevonden uit de buurt. Dus daar hebben we een boer gevonden die iets verder weg zit. Ons credo is niet alleen maar... het moet, het moet per se uit de buurt komen. Het is vooral ook hoe directer. Hoe lekkerder, hoe verser. Dit is de eerste vestiging. Ja, jullie zijn toch wel wat van plan hè? Uh, we willen 30 vestigingen openen in de komende 10 jaar. En gaat het lukken? Dat gaat zeker lukken. Waarom gaat dit nee, lukken dan? Kijk toen we zijn, het is druk. Het is nu nog nieuw hè? Want ja, het is belangrijk hoe het hier over drie maanden is hè? Dat ben ik helemaal met u eens. Dus daar zullen wij als team met z'n allen snoeiend hard voor gaan werken om te zorgen dat het er dan. Met iets minder legerschappen dan op dit moment. vanwege de enorme run uh, vandaag. Uh, eruit ziet. Maar het zal op dit niveau blijven houden. Daar staan wij voor. Nou, dan moeten we over drie maanden nog maar eens gaan kijken. Tess van Banning van Landmarkt. Het NOS Radio 1 Journal. Sport. De Heredivisie krijgt weer een spannende ontknoping. FC Twente en PSV speelden gelijk en Ajax won en komt dus dichter bij de nummers 1 en 2. Koploper FC Twente speelde 1-1 tegen Roda JC. Met dat gelijkspel denkt Twente-trainer Michel Prudom niet dat hij tegen Roda JC het kampioenschap onnodig spannend heeft gemaakt. Ja, dat kan vandaag zijn. Dat kan in, uh, ik weet niet, in andere wedstrijden ook zijn geweest. Maar laat ons niet vooruitlopen. We zijn nog altijd op kop, nu op dit ogenblik. En er zijn nog uh, vier wedstrijden om te gaan. En in die vier wedstrijden verdedigt Twente twee punten op PSV. De Eindhovenaren speelden met 2-2 gelijk tegen Herenveen. PSV-trainer Fred Rutte heeft nog altijd vertrouwen om de titel te kunnen pakken. Ja, het, het blijft een strijd de, zeg maar, tot op de laatste uh, dag van, van de competitie, denk ik. En, uh, ik heb dat al, al heel lang heb ik dat, uh, voorspeld. Ik had het ook liever anders gezien ten opzichte van onszelf. Maar goed, het is nu helemaal zo. En, uh, ja, ik, denk, ik denk nog steeds dat, uh, dat wij uh, ja, die, die titel kunnen pakken. En, uh, dat zal niet makkelijk zijn, omdat we nu weer wat schade hebben gelopen. Wilfried heeft de rode kaart gehad. Ja, dat, dat zijn wel vervelende momenten, maar nu moeten we eerst maar eens uh, een dag zeg maar, tot rust komen. En dan eerst maar eens richting donderdag Benfica. Nou, dat waren PSV en Twente. Ajax staat op drie punten van koploper Twente. Na de 2-0-overwinning op FC Groningen... doen de Amsterdammers ook weer mee om plaatsing voor de Champions League. Trainer Frank de Boer. Ja, zeker. Ik denk dat we het weer in eigen hand hebben. Eigenlijk de, de tweede plek. Dat we, is ons streven. Na eigenlijk het Acehack check van, uh, van Den Haag. En gelukkig... Uh, ja, ik heb Twente daar uh, ja, in mee meegestemd uh, eigenlijk. Dat we weer om de tweede plek kunnen vechten. En dat hebben we nu eigenlijk in eigen hand. Dus dat, dat is een heel positief iets. Daarmee doelt de Ajax-trainer op de allerlaatste competitiedag... dan staat Ajax-FC Twente op het programma. Ja, bij Ajax is er natuurlijk nog meer aan de hand. Op bestuurlijk niveau speelt de kwestie kruif. Algemeen directeur Rick van der Boog lijkt zijn conclusies te trekken. Als je ziet wat er nu gebeurt... dat het voor een huidige directie lastig is om in deze, een volgend seizoen, alles weer neer te zetten. Ik denk dat gewoon een nieuwe RvZ daar zijn rol moet, en, uh, moet pakken. En de juiste mensen moet neerzetten die zij dan vinden, die het, die het schip verder moeten brengen. En die het draagvlak hebben dan binnen de organisatie. Wij hebben een rol gespeeld de afgelopen drie jaar. Het tijd gekeerd, winstgevend, een goede selectie, een goede trainer, uh, goede jeugdopleiding. Heel veel geïnvesteerd hè, zoals in allerlei dingen. Nou ja, dan, er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan. Het lijkt het dus op dat de Ajax-directie het na dit seizoen voor gezien houdt? Zij die nou dron of rond? Nou. Uh, Turner Epke Zonderland <laughs> heeft bij de Europese kampioenschappen Turnen in Berlijn de titel veroverd op het uh, rek. Zijn oefening verliep niet helemaal zoals hij hem had uitgedacht. Maar toch was daar eindelijk een gouden plak. Ik had een andere oefening in mijn hoofd. Voor mijn gevoel was het uh, niet uh, goed genoeg voor de, voor de gouden, gouden medaille. Maar uh, ja, ik ben heel blij dat het wel uh, genoeg was. Zonderland pakte iedere op de middag ook al het zilver op de brug. En Johan van Summeren heeft verrassend de Kasseien-klassieke Parijs-Roubaix gewonnen. Het Belg kwam alleen aan in het velodroom van Roubaix. In de sprint daarachter won de Zwitserse favoriet Fabian Cancellara. Maarten Tjallinga eindigde knap als derde. Radio 1. Het NOS-journaal. Het is half zeven door wat Meeges Goedemorgen. Goedemorgen. Ongeveer 5000 mensen hebben gisteravond in Alfa aan de Rijn stilgestaan bij de schietpartij. die zaterdag zeven mensen het leven kostte. Waarnemend burgemeester Eenhoorn sprak van een pikzwarte dag. die diepe wonden heeft geslagen. Op basisscholen in Alphen krijgen leerlingen vandaag begeleiding van de GGD. De winkels in winkelcentrum de Ridderhof gaan nog niet open. De Libische leider Gaddafi heeft een voorstel geaccepteerd... voor een oplossing in het conflict in het land. Een delegatie van de Afrikaanse Unie wil dat een staakt het vuren... een serieuze kans krijgt. Er is ook gesproken over een mogelijk vertrek van Gaddafi... maar de uitkomst daarvan is onduidelijk. Werknemers die met verontreinigde grond werken... zijn niet voldoende beschermd tegen asbest en giftige stoffen... blijkt uit onderzoek van de arbeidsinspectie. Bij 53 van de 61 controles was niet alles in orde. De arbeidsinspectie noemt de uitkomst schokkend... en is begonnen met extra controles. En precies een maand na de verwoestende aardbeving en tsunami wordt vandaag op veel plaatsen in Japan een minuut stilte gehouden. Onder meer op scholen en kantoren worden de slachtoffers herdacht. Premier Kan is op een reis door het rampgebied en heeft de slachtoffers beloofd dat de regering hen niet in de steek zal laten. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van weer online.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 De wind die is daarbij zwak tot matig, komt eerst uit het zuiden tot zuidwesten. Maar in de loop van de middag wordt de wind westelijk en neemt dan ook iets in kracht toe. Nou, vanavond dan komt er een einde aan het droge weer. Het raakt geleidelijk aan bewolkt en rond middernacht volgt er vanuit het westen regen. Komende nacht regent het eerst, maar later wordt het ook weer wat droger. Nou, morgen dinsdag zien we een afwisseling van zon, stapelwolken en een enkele bui. En met maximaal rond 11 graden en een stevige Noordwestenwind is het ronduit koud ten opzichte van de afgelopen dagen. ANWB verkeersinformatie. De langste file staat op de A7, Hoorn richting Zaandam, op dit moment tussen Afrit Avenhoorn en Afrit Weideworber 6 kilometer. Wat opvalt is dat de N277 Kessel-Ravenstein voor technisch onderzoek tussen Overlangel en de aansluiting met de A50 in beide richtingen dicht is.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 Goedemorgen, het is vier minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Het begon op Twitter met een oproep om gisteravond bijeen te komen... bij het winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan de Rijn. En om een kaars aan te steken. De gemeente sloot zich aan bij dit initiatief en het kabinet ook. Burgemeester Eenhoorn eerde, zoals hij ze noemde, de helden van De Ridderhof. Ik weet, en dat wil ik ook met u delen... dat er een aantal van onze Alphenaren, terwijl de schietpartij aan de gang was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 Een van de doden is een Syrische dichter... gevlucht naar Nederland met zijn gezin. Een uitgerekend ons veilige land... kwam hij om in deze schietpartij. In dit zinloze geweld. Premier Rutte benadrukte gisteravond... dat Alfa aan de Rijn niet alleen staat. Heel Nederland is geschokt. En rouwt met jullie mee. Een onbegrijpelijke daad. Een onbegrijpelijke daad van een eenling die het leven kost van onschuldige mensen en in ziekenhuizen hier in de omgeving liggen slachtoffers waarvan sommigen nog aan het vechten zijn voor hun leven. Voor iedereen die hierbij betrokken was, was dit een verschrikkelijke dag die hun leven zal tekenen. De mensen die hierbij betrokken waren zullen denken in termen van Ervoor en erna. Na zijn toespraak luisterde de premier naar de verhalen van ooggetuigen. Bijvoorbeeld naar deze vrouw, een vrouw in een scootmobiel. Ze vertelt Rutte wat ze heeft meegemaakt. Ik, hij heeft mij geschoten, maar ik, ik kon ik net de snoek en heeft hij door de raam geschoten. Dan Kon ik een man redden? Oké, nou je een wagentje nog een snoek? U kon hem snel maar naar de Het is en, gebeurd. En, uh, en ik, liep, ik liep, ja. want er was een man in teruggeschoten, ja. en daar ben ik bovenop gevallen. We express, ja. want omdat hij kwam bij ons deed hij die uh, nieuwe cassette erin, en, en, en, en die, die mag zijn. En daarom kon ik even. Uh, rust hebben dat ik denk, nou, nou die man weg. Maar toen kwam een mevrouw de winkel uit en ik zeg: Ga er binnen. Ja. En, en, en toen schoot hij de dood, want toen kon hij net op tijd losgeslagen.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 het is niet leuk, hoor. Verschrikkelijk. En, en uh, dit zal u ook nog wel even uh, bijblijven. Ja, dat Ja, nou, heel veel sterkte. Dank je wel. En dat u er dan nu al bij bent dan. Ja, ik, wou, juist, u wou, was, ik ja. wou erbij. Ik wou ja. erbij. Ik wou ook. Maar ik kan echt niet veel bent meer Bent u de man? Ja. ja. Was u erbij ook? Nee, Nee. was Riepen Dichtruijder. Let goed op, hoor. Dus ja, een stoere vrouw. Ja, maar... Een stoere vrouw. Een van de helden van de Ridderhof, zoals burgemeester Eenhorns noemt. Na tien over half zeven. De dader van de moordpartij in Alfa aan de Rijn was vijf jaar geleden suïcidaal. Werd zelfs opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. En toch was hij lid van een schietvereniging en had hij een vergunning voor vijf wapens. Hoe dat kan vroeg verslaggevers John Saarberg aan de eigenaar van een schietvereniging in Boksel, Erik Swinkels. Ga ik het geweer laden. De patronen erin, het geweer sluiten. Nou, dan roep ik de kleiduiven af en dan proberen we ze te raken. Dat is de kick van, de kick van deze sport. Ja? Meneer Winkels, nou wil ik bij deze vereniging komen. Wat moet ik nou doen? Nou, je moet in principe een hele hoop doen. maar Wij adviseren altijd eerst mensen die de eerste keer komen kijken... en die enthousiast zijn over schieten. Van, kom een paar keer kijken, kom een paar keer schieten. Of je het werkelijk zo leuk vindt dat je echt lid wil worden. Nou, als je dan besloten hebt dat je echt lid wil worden, dan eh, krijg jij je inschrijfformulier voor de vereniging. We vragen je om bij de gemeente waar je woont een VOG aan te vragen. Een VOG is bewijs omtrent gedrag. Als je die krijgt van de gemeente, dan word je ingeschreven als lid. Dan ben je het eerste jaar aspirant lid. Na een jaar word je aangemeld bij de KNSA, de Koninklijke Nederlandse Schuttersassociatie. Dan na een jaar dan kun je dus een eigen uh, wapen kopen... mits je aan kunt tonen dat je minimaal 18 schietbeurten gedaan hebt. Dan ga je met het uh, boekje waar de stempels in staan dat je 18 keer geschoten hebt... en je lidmaatschap van de vereniging en het lidmaatschap van de KNSA... Ga je naar de politie. En die verleent het verlof, het, de, de vergunning om vuurwapens te hebben. En dan mag je er meteen vijf hebben? Nee, het eerste jaar dat je je verlof krijgt, heb, is de mogelijkheid er maar één te krijgen. En als je dus tweede jaar je verlof krijgt, dan ben je dus al twee jaar lid van de vereniging. Dus je derde jaar dat je schiet, dan mag je er uh, uh, minimaal één, maximaal vijf of zes hebben. Deze jongen had er ook vijf. Is dat nou uitzonderlijk? Nee, dat is niet uitzonderlijk. Doe het door, Gerold. Kein probleem. Nu blijkt dat deze jongen suicidaal was. Psychiatrische problemen heeft. Zelfs in 2006 daar een aantal dagen voor in een gesloten inrichting heeft gezeten. Moet dat dan eigenlijk geen reden zijn voor de politie om een wapenvergunning maar te weigeren? Oh, ik, neem, ik neem aan dat het bij de politie uh, die het verlof afgegeven heeft aan, aan, aan de jongen uh, eh? dat wel meegenomen heeft. En dat die het ook weten. Als die het niet weten, uh, dan kan ik er niks over zeggen. Als ze het wel weten, dan zullen ze daar zeker wel naar gekeken hebben. Maar als hij dan weer uh, een, een schrijven heeft gehad van, van een arts of een, een schrijven heeft gehad van een psychiater dat die niet gevaarlijk is, eh, dan moet de politie natuurlijk daar nog beslissen... of ze wel een wapenvergunning geven of geen wapenvergunning geven. Daar kan ik niet over, ik niet over beslissen. Maar ik ben ervan overtuigd dat de justitie en politie niet over één nacht ijs gaat... en dat die iemand die surjudiaal is een wapenvergunning geeft. Want dan is het natuurlijk de kat op het, op het speekbinden. Oh, dus eigenaar van deze schietvereniging, Erik Swinkels. We gaan zo nog even naar Alfa aan de Rijn, naar Joris van der Kerkhof. Eerst naar de bijna 30.000 Roemenen die in ons land wonen en werken. Dat heeft het Multicultureel Instituut Forum onderzocht. De meeste Roemenen willen heel graag blijven, maar ze krijgen bijna geen werkvergunningen meer. Theo Verbrugge vanuit Casa Nostra, een Roemeense winkel in Zundert. Dit is uh, riblets, Roemeense riblets die kan je vinden hier in Nederland. Ja, spek. En dat kun je in uh, Nederland moeilijk krijgen? Spek toch wel? Beetje ander spek. En ik zie wijn, ik zie bier. Uh, ja. Wat voor soort dingen kopen de meeste mensen hier? Ja, de rode wijn. Heineken of Amstel is toch lekker bier, hè? Ja, toch wel, hè? Ja. ja. <laughs> We zijn in uh, Casa Nostra, dat is een Roemeense winkel in Zundert. De doorgaande drukke weg uh, door, door het dorp hier in de omgeving wonen ja. en werken veel Roemenen... met name in, in de bomen teelt. Ja. en met name in het weekend. Dan komen ze hier af en toe eens boodschappen doen. Ja, in de week heb we geen tijd. Allemaal werken. Sadik Arshawi van Forum, eh, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken. U heeft onderzoek gedaan naar Roemenen in Nederland. Zo'n 30.000 heeft u vastgesteld. Hoe, hoe doen die Roemenen het eigenlijk in ons land? Het zijn twee groepen Roemenen eigenlijk. De groep die uh, studeert, die aan het promoveren is... die klassieke muziek uh, speelt, met wie het uitstekend gaat. Die hebben eigen koophuizen, gaan volledig op in de Nederlandse samenleving. Uh, de andere groep uh, bestaat grotendeels uit uh, mensen die uh, hier bijvoorbeeld in Brabant uh, aan de slag zijn. Uh, in, de, in de fruitteelt of in de bomenteelt, aardbeienpluk. Nou, die maken hele lange dagen, uh, wonen krap, uh, uh, slechte behuizing maar zijn over het algemeen toch redelijk tevreden. En ook die groep uh, gaat heel goed op in de Nederlandse samenleving. Dat is een verschil met de Polen, om dat maar eens te vergelijken? Ja, om dat te vergelijken. Kijk, bij de Polen er zijn er natuurlijk veel meer. Die wonen ook wat geconcentreerder met elkaar dan, dan de Roemenen. Er vallen ook wat meer op natuurlijk... omdat die nu langzamerhand kinderen hebben die naar de basisschool gaan. Dus die, die, ja, die zijn wat zichtbaarder voor de Nederlandse samenleving. Uh, ook door bijvoorbeeld een aantal incidenten uh, in het publieke, publieke domein. Maar als je het mag vergelijken, uh, hoewel dit dus een kleiner aantal is... ...zijn Roemenen over het algemeen tevredener, uh, tevredener met hoe ze hier leven dan, dan de Polen. En ongeveer de helft geeft aan, nou de komende vijf jaar zit ik nog in Nederland. En ongeveer 38% uh, zegt, nou ik denk dat ik me hier permanent zal blijven vestigen. Ik ben zo'n tien jaar hier. Ja. Bevalt het? Ja, ja, ja. Je ja, ja. zegt niet meteen helemaal ja. Ja, maar ja, ja, we zegt ook ja, ja, ja, ja. Wat doet u voor werk? In bedrijf van tomaten. Tomaten? Tomaten. In de kassen? Ja, ik ben content. Met mijn vrouw samen natuurlijk. Ook uit Roemenië? Nee, uh, iets uh, is, is van Roemenië. Een bijdrage van uh, Theo Verbrugge vanuit Zundert. Eindelijk een gouden succes voor Epke Zonderland. Straks een reportage over zijn gouden EK-medaille aan de rekstok. Is de verkeersinformatie bij de ANWB, Erwin de Hart. In totaal nu 46 kilometer aan files in Nederland. De normale opbouw van de ochtendspit. De langste staat op de A12, Oberhausen richting Utrecht... bij knoopend Waterberg, 6 kilometer lengte. Het bijzonderste is de N277 kessel Ravenstein Tussen Overlangel en de aansluiting met de A50 is in beide richtingen dicht... in verband met sporenonderzoek. Ja, dat heeft nog te maken met die schietpartij. We hoorden daar eerder al over. Erwin, hoe is het met de voorspelling voor half negen? Want het is mooi weer, ja, weinig last. Ja. ja, door dat mooie weer ook deze ochtend verwachten we geen afwijkende ochtenddrukte. Op het hoogtepunt staat er vanochtend zo'n 150 kilometer. Erwin de het het Hart, NOS Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, wij gaan, zoals beloofd, naar Joris van der Kerkhof. Die is vanochtend in Alphen aan de Rijn. En Joris, jij bent op zoek bij collega's? Ja, Alphenstad uh, FM in alle rust nog. Uh, de vuilniszakken hier als je binnenkomt lopen bij, uh, bij het radiostation... Met, uh, met het eten van, uh, van de afgelopen uh, dagen. Uh, Michel? Klopt, ja. Loop je een beetje mee, want je wilt er netjes steek aan zetten... dat is ook heel aardig, daar, uh, naar, naar de studio. Daar slaat hier in ieder geval uh, iets uit. Jullie hebben de afgelopen 41 uur continu uitgezonden? Uh, niet continu, wel uh, zeer regelmatig. Uh, tussen, ja, even voor kwart over twaalf is het uh, die zaterdagmiddag gebeurd. Uh, we kregen al ja, vrij snel de melding dat het... Ja, goed vermis was. In eerste instantie melding dat er een trauma-helikopter die kant op ging. Al snel al de reacties van mensen die ter plekke waren, die uh, ooggetuigen, die uh, informeelden van het is fout, er is een schietpartij geweest. En, uh, en wij zijn om half één van smiddags de uitzending in gegaan. Hebben die doorgezet tot nu uur of negen s avonds. En gisteren vanaf uh, ja, tien uur ochtends de speciale kerkdienst tot aan uh, middernacht. Ja, en dan nu vanaf zeven uur uh, weer een weer programmering... waarin je in ieder geval ook wel zal stilstaan bij het afgelopen weekend... maar ook vooruit uh, zal kijken. Winkelcentrum uh, nog niet open. Uh, wat zijn de andere dingen die, die in ieder geval vandaag hier in Alphen spelen? Uh, het winkelcentrum dat inderdaad nog niet open is... Um, er zal vandaag bekendgemaakt worden wanneer dat wel het geval is. Waar kunnen uh, mensen die uh, ja, hun spullen hebben achtergelaten in alle waar kunnen zij die op gaan halen? Um, gaan er nog herdenkingsbijeenkomsten plaatsvinden... Um, Komt er misschien wat bekend over het motief van de dader, van de schutter? Um, ja, over zijn wapenbezit. Wat was zijn achtergrond? Misschien toch nog wat meer over slachtoffers. Er zijn nog altijd mensen in levensgevaar, heeft de burgemeester gisteravond gezegd. Um, ja, hoe staat het met die mensen? Dat zijn allemaal dingen die ja, waarschijnlijk vandaag in ieder geval in sommige gevallen meer duidelijkheid over gaat komen. Ja, als we hier uit het raam kijken vanuit, uh, vanuit de studio. Een beetje naar links en naar rechts. Uh, dit is het. Uh... Min of meer het centrum wordt het van Alphen? Ja, hier op loopafstand. Nou ja, deze straat waar we aan staan, dat is de Raadhuisstraat En die grens aan het centrum, die loopt door tot aan het centrum. En die is hier een meter of vijf, zeshonderd vanaf. Ja, waar het allemaal gebeurd is, is echt in een, in een, in een buitenwijk. Een wijk waar jullie als, als omroep ook wel regelmatig aandacht voor hadden. Of uh, is de omroep toch veel meer gericht op... Nou ja, daar, het stadhuis en, de, en het centrum van de stad. Nee, op zich niet. Op zich uh, betrekken wij wel echt heel Alphen aan de Rijn. En ja, het, het, het ligt echt midden in, in Alphen, uh, zeg maar, dat centrum. Uh, ja, on, ons centrum, uh, het, het dorp, dat ligt echt een beetje aan, aan, aan de zuidmiddenkant. Dat ligt meer aan de noordelijke middenkant. Uh, ik denk dat het hemelsbreed, ja, wat zal het zijn, een kilometer, misschien anderhalf kilometer uh, hier vandaan is... Uh, waar, uh, ja, waar het uh, zich allemaal heeft uh, afgespeeld. Ja. Was je er uh, zelf bij bij de herdenking gisteravond? Nee, wij hebben hier uh, vanuit uh, de studio op uh, radio en televisie uh, live uh, verslag gedaan. Ja, en als je dan hier zit um, en, dat, en, en, en de beelden ziet en beseft dat het zo uh, dichtbij is... Um, wat, wat, ja, met mijn hand naar mijn hart, wat voel je dan? Ja, indrukwekkend en uh, ja, toch wel ja, heel mooi wat er uh, gisteravond is gebeurd, die herdenking. Maar toch wel heel triest waarom het heeft moeten plaatsvinden. Ja. En zo'n herdenking die dan begonnen is op internet... die uiteindelijk dan uitgegroeid is tot 5000 mensen die dan, die dan bij elkaar staan. Hebben jullie daar nog een rol in gespeeld? Ja, wij werden s ochtends om een uur of zeven gebeld door de man die het wilde organiseren... of wij hem wilden helpen met, een, ja, met, met het onder de aandacht brengen. En dat hebben we uiteraard de hele dag gedaan. En wat tips gegeven hoe hij ook bij andere media het kon aankaarten... Aan om het zo groot mogelijk te maken met hetgeen wat gisteravond uh, is gebeurd tot gevolg. Ja, de schoonheid van gisteravond was dat er twee mensen... een korte toespraak hielden uit het hoofd... en dat iedereen gewoon bij elkaar uh, stond. En verder eigenlijk uh, niks zei. Uh, hoe breng je dat dan over uh, in zo'n uitzending uh, hier? Ja, eigenlijk op dezelfde manier als wat jullie gedaan hebben. Uh, verslaggevers er ter plekken uh, beschrijven wat er gebeurt. En uiteraard gewoon het officiële gedeelte... Gewoon, uh, live op de buis brengen door op de radio. Ja. Hoe dachten jullie over de burgemeester voordat dit gebeurde? Um, nou, zoals je misschien weet hebben wij een, een aardige politieke crisis uh, in Alphen aan de Rijn... met een burgemeester die uh, eind vorig jaar is, uh, is teruggetreden. Wethouders die zijn opgestapt. En, um, deze man zat echt bekend als een crisismanager. Ook bij de uh, gemeenteraadsvergadering was heel duidelijk te zien... dat hij het uh, ja, strak, uh, ja, ja, strak regisseerde allemaal... En, uh, ja, hij stond goed bekend, echt als een, uh, als een man uh, van het volk. Ondanks dat het de crisismanager is eigenlijk... en dat hij hier eigenlijk maar voor een half uur zit. Maar hij heeft het goed gedaan, eens even gisteren en eergisteren. Uh, zeven uur begint uh, de uitzending weer. Eerst met een terugblik op, uh, op gisteren en eergisteren. Ja. ja. En dan een vooruitblik op de rest van de dag. Precies, uh, we zullen nog naar de scholen gaan, uh, van de, ja, ook, ook, de, ook de basisscholen gaan open. Er zijn getuigen onder uh, de leerlingen, veel getuigen van diverse basisscholen. Er is een schoolleraar, is gewond geraakt. Um, ja, er zijn ongetwijfeld basisscholieren die uh, ja, zelfs dodelijke slachtoffers hebben moeten betreuren in hun uh, familie. In in hun in hun familie, familie ja. Ja. Oké, okay, uh, als je niet in Alphen woont, kun je toch beluisteren via internet op www.alphenstadfm.nl Dank je wel. Joris van der Kerkhoff was dat vanuit Alphen aan der Rijn. Wij praten later trouwens met de burgemeester Basse Eenhoorn. Nederland heeft er een Europees turnkampioen bij. Epke Zonderland versloeg in Berlijn zijn Duitse concurrenten... en won voor het eerst een hoofdprijs op een Europees kampioenschap. Op de rekstok zijn favoriete onderdeel. En toen het doet verslag van de bijzondere dag voor deze Friese turnen. Het gaat een Nederland-Duitsland worden vanmiddag. Eens even kijken, hier bij een van de standjes... Kan je foto's kopen? Doch, zeer veel foto's. Van uh, allerlei turners. Meneer, ja, heeft u ook foto's van Epke? Ja, die hangen hier ook. Nou, ik zie ze niet hoor. Ik zie alleen maar Duitsers. Philip Boy, Fabian Hambugen. Ja, zou je ze in zijn? Oh, daar helemaal onder. Ja, twee schöne rekfoto's. Ja, een strijd dus tussen Epke Zonderland en Philip Boy. Even bij de Duitse collega's informeren. Philip Boy is hier in im recfinale. Niet om um een medaille te gewinnen, hij had gezegd. Gesagt... Er wil die goudmedaille. medaille. wil er houten toeval. Maar eerst is er nog de finale van de brug. Ook dat wordt in Nederland-Duitsland. Het is Marcel Noeien die wint. Maar Epke Zonderland, die tweede wordt. Die is alvast in de pocket, herren, broer van. Ja, zeker, hartstikke mooi. Het is uh, fantastisch dat hij op brug ook uh, nu, bij, de bij de beste mengt eigenlijk. Uh, yeah. En zo staat Ebke Zonderland zomaar op het podium voor de Flower Ceremony, zoals dat wordt genoemd. Wetende dat hij na deze huldiging snel weer in de voorbereiding moet op de rekstokfinale. Hallo Friesland. Hallo, meneer. De vlag die hangt al, hè? Ja, die moet hangen, hè. Het staat straks op een kap natuurlijk. Wat een dag, met spanning. Dan moet die rekstokfinale nog komen. En daarin wordt Slorder geturnd. Allereerst door de grote concurrent, Philip Boy, maar. Ook door Epke Zonderland. Uh, ja, uh, uh, van tevoren denk je van het wordt een supergoede finale, hoogstaand. En uh, ja, als je dan de finale meemaakt, dan is het één groot foutenfestival. Dat zijn de woorden van Vincent Rijmering. Namens de Europese Turnbond is hij het hoofd van de jury als het gaat om het bepalen van de moeilijkheid van de oefeningen. Epke die is na zijn afsprong ervan overtuigd. Ja, uh, dat wordt geen kampioen. En de Duitsers vieren ook al hun feestje. Ja, ja, dat zou, uh, ja ik kan me iets bij voorstellen. Ik heb mijn oefening niet gezien, dus. Het is heel moeilijk te beoordelen, maar ja, voor mijn gevoel was het uh, niet uh, goed genoeg voor de, voor de gouden, gouden medaille. Want Epke doet niet tot dubbele vluchtelementen, Casina, Koolman en dat kost punten. Maar wat zegt de jury? Ja, in de finale heeft hij een element geturnd wat we in de kwalificatie als D gegeven hadden. Dus uh, kreeg hij 14 ervoor. Uh, vandaag voerde hij hem wat gestrekter uit. Dus uh, konden we E geven en uh, dat levert 15 op. En uh, ja, dat compenseerde weer een klein beetje de gemiste combinatie. En kijk je dan toch of je Epke nog ergens kan matsen of werkt dat niet zo? Nee, dat werkt echt niet zo, want uh, er kijken een aantal mensen met mij mee. En als ik daaraan begin, dan uh, graaf ik mijn eigen graf. En uh, ik wil graag nog meerdere evenementen meemaken, dus daar begin ik niet aan. Epke Zonderland kampioen. En zijn gezicht? straalt alleen maar verbazing uit. Ja, ik was totaal verbaasd. Ik had, ik had er daar geen rekening mee mee gehouden. En uh, ja, eigenlijk uh, ook wel heel erg opgelogd. We komen terecht op de Potsdammerplats, in het centrum van Berlijn. Daar is een medals plaza ingericht. Heel druk is het er niet. Maar Epke mag hier zijn medailles ophalen. Ja, Epke heeft gewonnen, hè? En dat willen wij graag laten zien. Ik zie daar een bord. U heeft het mooi beschilderd. Ja, dat was hier mogelijk. Met een afbeelding van een rekstok. En... De naam van Epke natuurlijk. Holland Holland. Misschien komt er nog een kans om het hem te geven, hè? Finale. Rek. Menna. From Netherlands. Epke. Thunderland. Epke, van harte gefeliciteerd. Dit heb ik vanmiddag nog voor jou gemaakt. Alsjeblieft. Dank je wel. Je had er volste vertrouwen in. dat Ja, tuurlijk, jongen. Dank je wel. Epke Zonderland vond gisteren dus goud. Trouwens ook nog zilver op de brug. En daarvoor kreeg hij natuurlijk ook zijn medaille op de Platz. Het NOS Radio 1-journaal. De ochtendkranten. Groot leed. Fikse koppen. Grote koppen en foto's uit over aan de Rijn in de kranten. Diepe rouw volgens het AD. Verbijstering luidt de kop bij de Telegraaf. Waarom is groot is een raadsel. Kopt trouw op de voorpagina van de pers. Een foto van bloemenkaarsjes en daarbij de tekst nu ook in Nederland. Sommige kranten richten zich op de dader, Tristan van der Vlis. Volgens Metro zouden die al eerder hebben gedreigd naar vuurwapens te grijpen. "Wacht maar, doe maar grappig, ik schiet jullie allemaal neer." Zou die hebben gezegd tegen een oud collega. Een bewoonster van de flat waar Van der woonde... vertelde aan de Telegraaf dat Tristan kwaad was op de maatschappij... en alles en iedereen overhoop zou schieten. De kranten hebben allemaal hun hele voorpagina besteed aan de schietpartij. Sterker nog, het AD schrijft op de eerste negen pagina's over niets anders. En bij de Telegraaf beperkt het zich tot vijf. Net als de Volkskrant trouwheften binnenin nog vier pagina's. Ook kan dat nieuws in de kranten. Minister Hille van Defensie maakt zich grotere zorgen... over de bezuiniging op de krijgsmacht... dan die mag laten blijken van de ministerraad. Volgens de Volkskrant zijn afgelopen vrijdag enkele zinnen uit de bezuinigingsbrief gehaald. Zijn collega-ministers vonden deze zinnen te ver gaan. Uit de conceptversie van de brief blijkt dat Hille eh, eigenlijk had willen schrijven. Ik hoop dat deze brief bijdraagt tot het besef dat Nederland voor zijn veiligheid onverzekerd dreigt te raken. Een ingewijde vertelt aan de Volkskrant dat de ministerraad deze woorden niet voor zijn rekening kan nemen. Financieel Dagblad schrijft over een initiatiefwet... die de hoeveelheid informatieverzoeken van de Belastingdienst aan banden moet leggen. Volgens de VVD en de PvdA vraagt de fiscus te vaak om buitensporig veel informatie. Belastingplichtigen kunnen daar niets tegen doen. Maar een nieuwe wet moet dat veranderen. Ik wil een juridische grens stellen aan de nieuwsgierigheid van de belastinginspecteurs... vertelt Kamerlid Dejin Hamming van de VVD. Gerommel binnen de PVV over de nieuwe regeling voor Afghaanse meisjes... meldt de Volkskrant. Afghaanse tienermeisjes mogen in Nederland blijven als ze te verwesterd zijn. PVV-Kamerlid Sietse Frits, maar kan het besluit wel billiken? Maar zijn partijgenoot, Hero Brinkman, noemt het complete waanzin. Volgens Brinkman kunnen mensen net doen of ze verwesterd zijn... terwijl ze dat innerlijk helemaal niet zijn. Brinkman wil het morgen binnen de PVV-fractie bespreken. De vier grote steden willen een wettelijk wapen tegen schuldeisers... om mensen die te diep in de schulden zitten te kunnen helpen, staat in trouw. Steden zien als gevolg van de economische crisis een stijging in steunaanvragen, maar één schuldeiser kan het hele hulptraject onderuit halen. Als je na nou een half jaar met 19 schuldeisers de zaak rond hebt... en de laatste zegt ik doe niet mee, dan kun je van vooraf aan beginnen... vertelt de Amsterdamse wethouder. Freek Ossel. Dat kost niet alleen tijd en energie, maar ook veel geld. De steden hopen op steun van de Tweede Kamer... om zo schuldeisers een moratorium op te kunnen leggen. De Kamer lijkt verdeeld erover. Komende zomer zullen de eerste polderimams afstuderen... meldt het Nederlands Dagblad. Ze moeten ervoor zorgen dat de Nederlandse moskeeën... niet meer het toneel zijn van ingevlogen imams uit het buitenland. Zo studeren er ook vrouwen. Ik wil wegwijstheologen worden voor vrouwelijke moslimjongeren... vertelt de 22-jarige Kaya. Veel moslimmeisjes in Nederland hebben niet veel kennis van het geloof... en voor die meisjes wil ik een rolmodel zijn. Dan nog even naar een verhaal uit de Telegraaf. De natie die Anne Frank uit het achterhuis haalde... kreeg na de oorlog een goed betaalde baan bij de West-Duitse geheime dienst. De krant baseert zich op het uh, verhaal van de Duitse blad Focus. SS-weg Karel josef Zilberbouwer werkte dus voor een staat... die zichzelf als democratisch betitelde. Het is een schande voor ons land, vindt Thomas Hepperer, directeur van het Anne Frank Centrum in Berlijn. Na de oorlog was Duitsland blind als het om uiterst rechts ging. Men wilde het natieverleden zo snel mogelijk vergeten. Zo'n 200 oud-SS'ers gingen na de oorlog gewoon aan de slag bij de geheime dienst. Ook werden er SS'ers minister, diplomaten in het geval van Kurt Kiesinger, zelfs kanselier. Zo dadelijk na het journaal gaan wij weer naar Alfa aan de Rijn. Letterlijk en figuurlijk, want we zijn er vanochtend. Onder andere ook in het winkelcentrum.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 In veel gevallen heeft dit invloed op uw hypotheek. Daarom is er de Rabo-woon-update. Als Rabobank houden we u regelmatig op de hoogte van mogelijke veranderingen. En dat geeft rust. Nu en in de toekomst. Een huis moet rust geven. Dat is de gedachte. Dat is het idee. Rabobanken. Een bank met ideeën. Dit is Radio 1.